Stroomaai en papa Ute, Ja, dit is het programma ondersteboven En zo is het maar net. Aan de andere kant van de wereld zit uh, ja, Jan-Willem Bos. Goedenavond Jan-Willem. Goedemorgen, goedenavond. Goedemiddag. Ja, een beetje tijdsverschil. Dus daar moeten we natuurlijk altijd een, een klein beetje rekening mee houden. Ja, ik ben trouwens wel verbaasd dat ik jou hoor, want uh, er was uh, vorige week nogal wat uh, aan de hand in Australië. Ik had uh, gehoord uh, overstromingen en zo. Heb jij daar ook last van gehad of niet? Ja, dat is een van mijn onderwerpen. Ik wil uh, ik, ik heb drie onderwerpen. Ik, ik kan beginnen als je het niet erg vindt. Ja, natuurlijk. Ik wil er alles over weten. Overstromingen? Ja, nou overstromingen, walensnoot, daar, daar gaan we het in dit uur zeker over hebben. Uh, Australië is natuurlijk een heel groot land. Dat is uh, nou zo'n zo 400 keer groter dan Nederland. Ik zit in een staat die is zelf, die staat is een, uh, niet zo'n hele grote staat. En die is al uh, 4,5 keer groter dan Nederland. Dus het is een enorm land. Dus wat er in Australië gebeurt, dat is niet per se uh, bij mij om de hoek. Ik wil het ook eventjes hebben. Ja, je kan er eigenlijk niet omheen hè, natuurlijk over de, o de Oekraïne en ja. de Russen. En over het, ja, om het maar even met goed Nederlands te zeggen, het cancelen van, van de Russen. Of wat alles wat maar Russisch is. Dan ja. wil ik het niet zozeer hebben over die Russen. Maar wel over dat, uh, over dat cancelen. Over ja. hoe dat nou uh, in zijn werk gaat en wat voor effect dat nou heeft. En ik wil het toch nog eventjes hebben. Ja, ik heb wel, had het wel een aantal weken geleden al over. Ik wil het toch nog eventjes hebben over Hoorden. Daar hebben we een aantal, uh, aantal weken geleden hebben we het over gehad. Hmm. Toen hebben we heel veel opmerkingen gehad van luisteraars. Die zeiden van nou ik ken ook wel iemand. En toen zag ik van weet je wat daar moeten, moeten we het nog eventjes over hebben. Ja ik vind vooral het onderwerp de Oekraïne vind ik erg interessant moet ik zeggen. Want ja ik weet niet hoe jullie daar in Australië er tegenover staan. Maar ja ik moet zeggen ik ben best wel bang eigenlijk. Ja nou dan wil ik het, dus, dan wil ik het inderdaad dus eventjes over hebben. Uh, maar jij hebt, hebt vast ook een aantal onderwerpen. Ik heb ook wel uh, wat uh, onderwerpen. Nou ja, dat is natuurlijk ja, eigenlijk ook de Oekraïne. Maar goed, daar wil jij het al over hebben natuurlijk. Want ja, dat is toch wel een beetje uh, ja, hetgeen wat heel veel leeft bij de mensen. Uh, ik wil het onder andere hebben over het nieuwe album van, uh, van Stromae. Die heeft een hele nieuw album uitgebracht. Een LP, CD. Het staat op Spotify. Het wordt fix gestreamd. Erg populaire zanger momenteel. Was ook al een paar keer te gast in uh, tv-programma's. En uh, ja, het andere onderwerp waar ik het over wil hebben. Ja, ik kom toch weer op uit, maar ik wil het toch even weer benadrukken, uh, carnaval en corona, want ja, er is natuurlijk carnaval gevierd, Ach, ja, en uh, ja. ik heb ook wat uh, mensen bij de carnavalsvereniging gesproken, en ja, uh, het verontrustende is dat 80% van alle leden van bijvoorbeeld één carnavalsvereniging die ik gesproken heb, besmet is met het coronavirus. Dus wat dat betreft, uh, ja, heeft het wel uh, ingeslagen als een bom. Weet je wat we gaan doen, Guy? We gaan beginnen. En dat doen we met de dijk, zullen we dat doen? Lijkt, lijkt me een goed idee. Nederlandstalige muziek op je radio speciaal weer Ondersteboven. Het enige radioprogramma dat wordt deels gepresenteerd vanuit Eltham Australië en deels vanuit Nederland. Speciaal voor onze lieve luisteraars in Nederland. geen ene ik mond hou als ik je weer zie.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 De man weet niet wat hij mist, maar als er er niet is, als er er niet is, weet een man pas wat hij mist, als er er niet is. Oh, jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad.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 maar als ze er, er niet is, als ze er, er niet is. Als ze er niet is, dan weet een man pas wat hij mist. Heb jij dat ook hier of valt het wel mee in Australië? Nee, dat heb ik ook wel. Gelukkig heb ik mijn vrouw en iedereen wel mee kunnen nemen. Ik weet nog, toen ik Huub van der Lubbe sprak, toen het nummer pas uitkwam. Mm -hmm. En dat was ergens in, wanneer ja, was het, hè, 94 of zoiets dergelijks. En uh, toen, toen, was, toen, wa, toen, wa, toen was de dijk natuurlijk al heel, heel erg bekend. Hè. Dus ja. ik zat daar met, uh, met Huub van der Lubbe uh, in de, ja, achter bij, bij Park Ze hadden net bij Parkpop opgetreden. Oh ja, en... ja, ja. ja. Ik had toen zo'n ja, zo, zo, zo, zo perskaartje. En toen mocht, je, toen mocht je iedereen spreken. Ik heb toen ook uh, mensen van de Golden Hearing gesproken enzovoorts. Maar Huub, uh, Huub van der Lubbe die zei toen: een uh, uh, heel leuk gesprek. We zaten daar gewoon. En hij zei: Ik zei: van Ja, weet je. Hoe, hoe kan je daar zo normaal onder blijven? En toen zei hij van... Nou weet je... Het stel allemaal ook niet zo gek veel voor. Het is, ja, het is gewoon werk. En weet je... Je moet er ook niet te moeilijk over doen. Je weet... Op zo'n Amsterdam accent zei hij dat... Ja. <laughs> hij is, uh, hij is uh, altijd een beetje de nuchtere zanger. Hè? En, uh, uh, ja. Ik moet zeggen... Als ik, als, als, als ik, als ik Huub van de Lubbe zie... Het is misschien een beetje raar dat ik dit zeg... Maar dat denk ik altijd als ik hem zie... Ik denk altijd... Hij is ziek. Hij heeft iets. Hij ziet er nooit echt ah. gezond uit. Ja, misschien... Klinkt het raar dat ik dat zeg, maar dat valt mij altijd op. Nou, dat is, uh, dat is grappig dat je dat zegt. Want ook uh, er is op een nieuwjaarsconferentie, maar zo'n cabaretvoorstelling van Akka en de Munning. En daar, uh, daar hebben Acta en de Munning die hebben ook zo'n gesprek. En die zeggen van, nou weet je, die, die liedjes die komen niet zomaar. Nee, dan moet je voor drinken. daar moet je voor roken. Dat is heel, dat is hard, dat is heel hard werken. Dat, dat, dat moet, dat moet, al die ellende moeten we doorstaan. En, uh, je, hebt, uh, je, je, hebt ook, je hebt ook dichters, hè. Die, die zeggen dat ook. Hè. Die zeggen van, ja weet je, ik moet gewoon door die ellende heen gaan. Anders kan ik niet goed uh, kunst maken. Dan kan ik niet goed dichten. Dus... Uh, dat was, nee, dat, was, dat was een schrijver was dat. En die, dus als die schrijver, dat is een Nederlandse schrijver, een bekende Nederlandse schrijver. En um, die zei van, je ja, weet je, als ik, als ik me dan goed voel, hè, alles gaat lekker, dat, dan, dan ga ik weg. Ik, ja. moet me, ik moet gewoon ellende voelen en dan kan ik het pas eh, verwoorden op, het, eh, ja, op, op papier. En dan kan ik pas goed schrijven. Dus die, ja, die, die kunstenaars zitten soms gewoon... Misschien wel moedwillig altijd in de ellende. Ja, en soms dan ontdek je ook uh, sommige artiesten te laat. Hè. Wat ik zou je vertellen. Ik heb dan uh, 20 maart heb ik een uur lang samen met Code Laat. Dat is een uh, dichter en een muziekschrijver. heb ik een uh, Jan Rot uurtje. En uh, dan gaan we alleen maar muziek van Jan Rot draaien. Ik heb hem ook een mailtje gestuurd. Als dus hij mee wilde werken. Hij heeft een mailtje netjes teruggestuurd, Jan Rot. Dat zijn energie momenteel 2% is. Want je weet het, hè? Jan Rot die... Uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, einde verhaal, want uh, hij is er heel slecht ja. aan toe. Hè? Ja. En uh, hij blijft echt... Totdat hij neervalt, blijft hij... Uh, zeg maar, uh, met zijn muziek bezig. En uh, er was ja. ook een documentaire te zien... Op de tv. En uh, ja, echt respect hoor. Zoals hij met zijn ziekte omgaat. Uh, dat ten eerste. Maar ten tweede... Ja, Jan Rot. Ik kende eigenlijk alleen maar Koei Noor. Dat is een liedje uit de jaren tachtig zo'n beetje. Hè? Dat is Noor. Een beetje een... Uh, ja, heel apart liedje. Is nooit een grote hit geweest, maar het was wel op single. En uh, dan als je zo'n zo artiest dan in één keer gaat ontdekken. Dus je gaat muziek zoeken, je gaat uh, lezen over wat hij allemaal gedaan heeft ja dan, dan, dan ik moet zeggen, ik ben best wel verbaasd ik wist niet dat Jan Roth zoveel op zijn, op, zijn, op zijn quest heeft staan, want hij heeft zoveel gedaan, dat is niet te filmen gewoon ja, grappig is dat, hè? soms dan denk je een bepaalde artiest, dan heb je eerder heb je van, nou, die maakt dit of die maakt dat en dan ga je er wat meer in verdiepen en dan, ja, voordat je weet ben je natuurlijk fan, daar ja. wil ik het trouwens ook zo dadelijk nog even over hebben, niet zozeer over Michael Jackson, want dan kom ik in de problemen, dat weet ik, hm. maar maar Gewoon over, over de hele, dat hele fan zijn. Hey, um, ik wil het even hebben over, uh, over Queensland en New ja. South Wales. De overscholmingen. Uh, ja. uh, overscholmingen, hè. Um, dat, dat is ook wel grappig. Dat heeft ook wel uh, een linkje met waar we het een aantal weken geleden over hadden, over uh, het weer in Nederland en dat soms um, ja, dat er code rood wordt afgegeven en dan denk je van, nou, dat valt allemaal wel mee. Hmm. Over, die, uh, um, over die code rood trouwens, um, of hoe dat dan ook heet in Nederland. Uh, het blijkt trouwens wel dat de verzekeraars ...het grootste aantal meldingen ooit hebben binnengekregen... na een, uh, na een natuur evenement of een, een, een storm. Dus het heeft ergens heeft het toch wel behoorlijk wat schade opgeleverd. Ja. Um, maar als je dan de beelden ziet uit Duitsland... ...dan denk je van nou, dat is behoorlijk erg. En dan in Nederland dan hebben ze wat natte voeten. Ik wil het helemaal niet uh, bagatelliseren. Ik wil het helemaal niet zeggen dat het niet erg is. Dat is het wel. Maar uh, natuurlijk, als we aan water denken... ...dan denk je van een grote watersnootramp... ...in uh, begin jaren 50... Ja. Mensen zitten op daken, mensen kunnen niet weg, helikopters moeten ze redden. En nou, dat, dat is ook nu dus het geval in Australië. Uh, wat is er aan de hand als je dat niet, uh, niet gevolgd hebt, als je onder een steen hebt geleefd? <laughs> um, we hebben um, altijd te maken met overstroming hier in, in, uh, in Australië, voornamelijk in uh, Nieuw-Zeeland. In uh, er zijn grote rivieren die buiten de oevers treden, Mensen die, die wonen ook in gebieden die heel erg... Uh, ja, ...heel erg, erg gevoelig zijn voor dat soort overstromingen. Maar nu, en dat gebeurt dus niet elk jaar... ...heb je de El Niña, niet El Niño, maar El Niña, dat is het zusje. Het susje. De, sushi, dat, ja. Dat zorgt er dus voor, voor uh, dat, dat, dat, dat gebeurt er boven de, boven, boven, de, boven de oceanen... ...en dat zorgt ervoor dat er heel veel regen komt naar Australië. Nou, daar hadden ze al uh, voor gewaarschuwd. Ze hadden al gezegd, van, het wordt een hele natte zomer in Australië... ...maar er kunnen dus ook overstromingen komen. En dat is dus gebeurd. Er zijn nu dus duizenden, duizenden mensen die zijn in huizen uitgevlucht. Mensen zitten op daken die, die moeten gered worden met helikopters. Die zitten soms een hele nacht vast omdat de reddingsbrigades dat niet aankunnen. Het leger wordt ingezet. Het is één grote, uh, één grote ramp. Er zijn, uh, er zijn uh, iets meer dan tien doden gevallen. Nou, Gelukkig is dat dus niet, niet heel erg veel. Uh, het is natuurlijk veel, maar het is niet zo dat er duizenden en duizenden doden zijn gevallen. Nee. Australië is natuurlijk een rijk land, die is er wel op voorbereid. Het, uh, het, het, het, het valt dus nog mee, zou je kunnen zeggen dan? Ja, nou ja, het is, het is, het is net, net hoe je bekijkt. Als je, als je de beelden ziet, en dan, dan is het echt, echt, echt, echt gebieden, nou, meerdere malen groter dan Nederland, die zijn volledig onder water. Ja. Uh, mensen die, uh, ja, die moeten gewoon in huis uitvluchten ik denk dat het feit dat, het niet, dat er dus niet heel veel um, uh, doden zijn gevallen, omdat Australië het wel vrij goed voor elkaar heeft. Hè, met het redden van mensen ja. en met het, uh, met het waarschuwen van mensen ook. Uh, de, de rivieren die treden uit de oevers, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet zoals een aardbeving. Hè. Een aardbeving gebeurt plotseling. Um, dus dus dat, dat, is, dat is dan weer, weer, weer wat anders. Um. Als je wordt ingesloten door het water, nou, dan kan je op zich nog wel overleven. Als je wordt ingesloten door het vuur, dan wordt het wat lastiger. Yeah. Um, maar goed, wat, wat dat betreft, heeft Australië wel alles. Hè? Het is natuurlijk een land van alles. Hè? We, hebben, we, hebben, we hebben we hebben grote bosbranden, <laughs> we, hebben, we hebben overstromingen. Uh, we hadden laatst een hele, hele kleine aardbeving. Het is niet een maar goed, uh, nou, dat, dat, is, dat is mijn nieuws. Ik gevaar, hoe, hoe is dat in Nederland opgepakt? Nou, ik moet je zeggen, er was niet veel nieuws over uh, de watersnoodramp in Australië. Uh, een, een paar kleine berichten eigenlijk, zeg maar. Op de tv was er sowieso niet zoveel aandacht. Dan was het een beetje weggestopt aan het einde van het nieuws, zeg maar. Hè. Ja, en uh, er waren ook wat beelden te zien, maar heel erg kort. Het, was, het, het behoorde niet tot het hoofdnieuws in elk geval, hè. Maar uh, wat ik dan wel weer knap vind, en dat heb jij nou niet gezegd, maar dat heb ik wel gelezen, is dat, uh, dat dat zeg maar in Australië ook bij zo'n watersnoodramp... ...want het, het ging om tienduizenden mensen hè, die echt uh, ja, ja. last ja. hebben gehad van het water... ...dat ook het leger werd ingezet en zo. Hè, en dat, ja, dat doen ze dan in Nederland, doen ze dat in de hele extreme gevallen... Snap je? Als, het, als, het, als, het, als er echt geen uitzicht meer is op redding of uh, dat er een andere oplossing is. Maar in Australië schijnt dat dus heel normaal te wezen. Als er, een, als er een ramp is, dan wordt gelijk het, het, het leger ingezet. Nou ja, bij die watersnoodramp was dat dus ook bij jullie het geval. Hè? En uh, bij, uh, ja, bij die grote bosbranden zie je dat ook vaak gebeuren. Volgens mij, ja, jij zal het beter weten, grijpt de regering van Australië heel snel naar grote bronnen, zoals bijvoorbeeld het leger. Hè? Klopt dat? Uh, um, ja, nou, ik, weet niet, ik weet niet of ze dat heel snel doen. Er zijn natuurlijk wel hele grote procedures voor dat ze dat überhaupt kunnen doen. Maar uh -huh. de, de, de rampen waar je het over hebt, die zijn van zo'n zo omvang dat, ja, dat, dat de politie dat gewoon niet aan kan. Nee. Het, het is, dit gaat over gebieden die zijn zo groot. En daar hebben ze gewoon uh, veel helikopters nodig. Nou, die heeft de politie niet allemaal. Uh, ze hebben ja, veel mankracht nodig om alles te, te barricaderen. Of... Um, Um, ja, om, om, om, om het vuur te blussen. Dus, dus ja, dat is gewoon de omvang van de problemen. Um, overigens, overigens, nu je dat zegt Erik, dat is leuk dat je dat zegt. Um, in, um, in Amsterdam, in de bunker, uh, hebben ze nu dus ook het leger ingezet... om, uh, om het daar te beveiligen. Van um, Kalsma, de burgemeester van, uh, ah, uh, van Amsterdam... die heeft uh, afgelopen week de beslissing genomen... om het leger ook in te zetten bij de beveiliging van de bunker. Ja... Yeah. Uh, die, die, men, die leger um, en de, de marisserie leger, die staat wel, dat staat wel onder controle van, um, ja eigenlijk van, van Kalsma, want die is natuurlijk de baas van de politie. Ja. Uh, dus die staat niet onder controle van, uh, van defensie, het staat onder controle van de politie. Uh, maar het wordt dus wel ingezet in Nederland. Ja, en dat was vorige week ook in het nieuws. Hè, dat, dat, dat, dat de mensen niet raar moesten kijken als ze veel militairen bijvoorbeeld zagen op straat. Want uh, ja, Nederland is in de opperste paraatheid hè, qua uh, Rusland. Kijk, jullie zitten nog veilig daar in Australië. Denk ik. Veilig. Tussen haakjes. Want ja, als je dat tegenwoordig allemaal hoort. En ziet jongens wat daar gebeurt. Ja, ik word er echt bang van hoor. Maar ja, we zijn alweer bijna aan ons tweede onderwerp Toegi. <laughs> want we beginnen al over, ja, uh, over de Russen te praten. dat is een mooie overgang. Dan kunnen ze daar nog even uh, dan, dan over hebben. Nog even over dat leger hè. Over... Ja over wat je zei, van uh, mensen moeten zich niet zorgen maken... als ze dus het leger zien. Nee. En uh, nou een aantal, een aantal jaar geleden, uh, toen we nog mochten reizen... toen was ik in uh, Dijon, in Frankrijk. En daar loopt dus het leger, beveiligt daar dus het, uh, het vliegveld... net zoals in Parijs, vanwege de terroristische dreigingen. Mm -hmm. En als je dus een, een, een... Kijk, als je een politieagent ziet, dan, dan heb je iets van... ja, nou, oké, okay, dat is een politieagent. Maar als je zo'n ongelooflijk zwaar bewapende... Militair ziet, hè? Dus het, het, het, dan heb ik het niet over, over een pistooltje of zo. Dan heb ik het echt over een, een, zo'n zwaar geweer dat ik denk van nou het is al knap dat je, dat je hem kan optillen. Mm -hmm. En dat, dat, dat, ja, dat werkt toch wel meer stress. En ik heb wel eens met een collega gesproken en die, uh, die komt uit Singapore. En Singapore moet zo dat heel lang in het leger, in, het, uh, in diensten. Mm -hmm. en, en hij zei: Nou weet je wat, die als je. Als je de, als je als je de politie tegenkomt, oké okay, ja dan moet je dan, die, die kan je arresteren en zo. Maar die is op zich is die er om jou te helpen. Ja, dus die uh, is, daar hoef je dus eigenlijk niet bang voor te wezen. Nee, nee inderdaad. Maar Mensen in het leger, die zijn heel anders getraind. Die zijn niet per se getraind om jou te helpen, die zijn getraind om te vechten. Ja. En dat is heel iets anders. Dus zodra dus, het leger ja. komt, dan, dan, dan, dan ben je eigenlijk de sjaak, zeg maar. Als de politie komt, ben je denk de shaak, je, ik ja. wil geholpen. Zie je het leger, dan ben je de sjaak. <laughs> ja. Ja. ja, want die zijn heel anders getraind. Dus ik zie liever een politieagent dan, dan het... Dan het leger. Ja. Uh, nou, mooi bruggetje naar, uh, naar Rusland. Uh, zullen we eerst even een plaatje draaien? We gaan eerst een plaatje draaien, even een ander liedje dan gepland. Want ik denk dat deze wat meer toepasselijk is. Ja, en dat is ook nog even een puntje, hè. Want uh, heel veel Nederlanders hebben zich overigens aangemeld om uh, te gaan vechten in de Oekraïne. Dat was de vorige week ook nog een punt, Guy. Toen hadden heel veel uh, mensen zich aangemeld, want die wilden zeg maar, uh, naar de Oekraïne om daar te vechten. Toen was er een advocaat geweest en die had gezegd, ja, maar volgens de Nederlandse wet mag dat officieel niet. Je mag niet zeg maar vechten voor een land. Voor een ander land. Nee, dat mag niet. En, Dat is in Australië ook zo. Ja, daarom. Dus, en daar schijnt nog wel een probleem mee te wezen. En toen, een paar dagen later... ...toen uh, hoorde ik in één keer de minister zeggen... Van, ...wij zijn trots op de Nederlanders... ...die gaan vechten in de Oekraïne. Denk ik denk, hey, hé, het mag nou in één keer wel. Dus ja, dat was... je, ja dat is dat grappig Maar ik vraag me af of dat, uh, dat, dat samenhangt met mensen Die dus een, een dubbel paspoort hebben die Dus Nederlander zijn en misschien ook Oekraïner zijn Ja want uh, Dat zou ook kunnen en ik zag vorige week Ook uh, uh, op tv zag ik uh, Een Oekraïns gezin En die zoon die was opgeroepen Nee sorry dat was een Russisch gezin Hoho -ho. En die zoon van 17 was opgeroepen Om terug naar Rusland te komen Want hij moest het leger in hmm. Mm. En dat was voor hun nogal een dilemma want van wat moeten we nou doen. Want ja, als hij nou gaat dienstweigeren, hij gaat uh, niet terug naar Rusland. Ja, dan hoeft hij daar natuurlijk nooit meer te komen. En ja, die hele familie van die familie, die woonde daar ook. Dus het was nogal een dilemma van moet ik nou gaan of moet ik nou niet gaan. Ja, dat zijn allemaal dingen, daar denk je niet aan. Maar het is, ja, het is een probleem, hè. Het gaat verder dan alleen uh, ja, al die uh, doden en gewonden die er momenteel vallen. Ja, dat is natuurlijk een, een heel groot... Europees probleem ook. Dat is ook. Uh, dat vind, dit vind ik wel wel interessant. Hè? We, we hadden het net over die, uh, die watersnoodramp hier mm -hmm. in, uh, in Australië. En dan, uh, dan krijg ik wel eens uh, berichtjes van mensen die in Nederland, die zijn dan bezorgd. Hè? Die zeggen van, nou, hoe zit het met het water? Ik denk, nou, weet je, dat het water, dat is, uh, dat, is, dat is erg, maar dat is 4000 kilometer ver weg. Of ja. als er hier een wolfbrand is en, en, en dat is ergens in, in Adelaide of in Sydney. Ja, goed, dat is uh, 1200 kilometer ver weg. Uh, dus... Erg, maar niet bij mijn voordeur. En, nee. um, maar goed, als je dus naar de Oekraïne kijkt, ja. dan, dan horen wij hier dus nieuws in Australië over er is uh, oorlog in Europa. En Europa wordt dus als één gezien. Hè? Dus het is Nederland en Duitsland. Nee, het is gewoon het is, Europa. Ja. Het is Europa. En, en het is en, lekker veilig weg, want het, het is nogal een eindje bij jullie vandaan natuurlijk. Hè? Uh, ja, dat klopt. Ja, uh, ja dus, dus wat, wat betreft kernrampen en dat soort dingen, dat. dat, dat dat, ...dat gaat natuurlijk ook een impact op ons hebben... ...als dat zou gebeuren. Maar het eerste natuurlijk, uh, de Europese landen. Ja, daarom. Want uh, het is wel erg dichtbij, hoor. Ja, jij bent natuurlijk ook voor een gedeelte Nederland, Nederlander. En uh, ja, uh, als, als, als, je, als je bijvoorbeeld ziet... ...wat er schokken kijken, ...daar had ik eigenlijk ook best nog niet over nagedacht. Uh, ik was op een, uh, op een verjaardagsfeest... ...en toen zei iemand van... ...Erik, die, de Oekraïne... ...dat is maar 1800 kilometer rijden... ...en dan ben je er al... Ik zeg al. Ja, nee. En je gaat op een vliegtuig stappen. Je bent er binnen binnen, ja, binnen anderhalf uur geloof ik. ik. Ja, ja ah. nee, dat ben je, je zo. Ja, dus, uh, ja, dus al zal dat nu niet meer meevallen. Want ik geloof dat, je, dat er geen vliegtuigen meer richting de Oekraïne gaan. Want het wordt uh, nog, ja, het is, zeg, het is nogal gevaarlijk daar in de lucht. Dus op het moment moeten met een boog omheen. Dan, volgens mij kun je maar tot Polen vliegen. En dan uh, stopt het al. En, uh, ja, maar het is wel angstig hoor, want ja, een van de onderwerpen die we vandaag hebben is dus de oorlog in de Oekraïne. En ja, ik ben gewoon bang. Ja, het klinkt, ik, ik zou nooit bang zijn voor iets, maar ik word nu toch echt wel bang hoor. Ik, ik vind het wel erg dichtbij komen onderhand. En uh, waar ben je dan uh, precies bang voor? Nou ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar uh, ja. kijk, uh, de Russen die zijn dus zo uh, in de Oekraïne binnengevallen... Uh, ...als het goed is stoppen ze bij de grens met Polen... ...maar ze zullen nee. maar eens verder gaan, joh. Hé, hey, dan uh, Polen in en dan verder... ...nou, dan is de derde wereldoorlog... ...of, sorry, <laughs> ja, de derde wereldoorlog... ...het klinkt misschien raar uit mijn mond... ...dat is dan gewoon een feit geworden, hè... ...want dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. Wat ik trouwens ook heel raar vind... ...is dat, ja, de andere Europese landen... Hè, ...Nederland, België, Frankrijk, ja, noem maar op... ...ze vinden het allemaal heel erg... ...ze sturen wapens en zo... Maar echt helpen doen ze niet. En, en, en dat snap ik niet, weet je wel. Ja, het land hoort niet tot de NAVO. Dus we hoeven niks, we mogen niks doen. Ja, we mogen niks doen. En wapen sturen mag wel bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Ik vind het een hele rare situatie. Ja, maar het is... Ja, ik ben, ik ben geen, ik ben geen politicus, gelukkig niet. Maar um, als ook met het, met, het, met het sluiten van een luchtruim en zo. Hè. dus ja, Waarom zijn die luchtruimen dan niet gesloten en zo? Waarom is dat niet eerder gebeurd, bla bla bla. Ja. En waarom sturen wij geen troepen? Maar uh, ja, weet je, aan, aan de andere kant heb ik um, ook wel iets van... Je hebt, zodra je dat gaat doen, zeg hoor, je gaat dat, je gaat dat, je gaat dat luchtruim sluiten. Dat betekent dus, als dat luchtruim geschonden wordt... dat je dus ook wat moet doen, want anders dan heeft het dat geen, dat geen zin. Nee, dat waarom? is dus, dat je dus... Uh, of een vliegtuig moet sturen om, om die indringen dan te onderscheppen. En dan heb je dus een derde wereldoorlog als, als dat ze gaat escaleren. Dus je, je. Ja, dat wil men toch wel voorkomen, denk ik. Ik, ik, ik, ik vraag me ook af of, of, of de, de Oekraïne, hè, dus de, de, de voormalige Sovjet-Unie, Dat dus is een geval natuurlijk. En, yeah. en, en, en, en Poetin heeft u iets van: ja, weet je, het, het hoort bij Rusland, het is gewoon een deel van ons, dus we nemen eigenlijk gewoon terug. Dat Wat van ons, ons dus, afgelopen, ja, ja. Inderdaad, we beschermen de mensen, om het maar eventjes in zijn taal te, te, te, te bespreken. Mm -hmm. uh, maar ik vraag me dus af of die echt zo'n uh, zo drang heeft om zich dan weer verder, verder uit te breiden. Zoals je dat ook in de Tweede Wereldoorlog hebt gezien dus ja. die, gewoon, ja, die wilden gewoon uitbreiden. Maar volgens in... mij was dat ook bij Duitsland, hè? Die waren toen het allereerste land waar ze naar binnen gingen. Dat was volgens mij Polen, Ehm... Ja, nou ja, ja ja ja, ja. Ze, ze hebben zich inderdaad eerst gewoon uitgebreid. Uh, als was het Polen. Ja. Ze, hebben toen een, ze hebben toen een politiek uitgevoerd. Dat, dat heette de appeasement politiek. Dat was een uh, politiek dat... Uh, uh, ja, dat weet je misschien wel. Daar, daar hebben we eigenlijk de, de, de, de Engelsen en de Amerikanen... die hebben precies gezegd... Weet je, we gaan ons er niet, niet mee bemoeien. Hè? Nee, net als Finland, die zich nu dus wel met die oorlog bemoeit. Want die zijn altijd neutraal ja, geweest. Hè. Ja, nou precies. Maar, maar Amerika is natuurlijk... Zij zijn pas echt, echt zich met die oorlog gaan bemoeien na Pearl Harbor. Ja. Da daarvoor hebben ze eigenlijk hebben ze moreel wel gesteund, maar ze wilden ze eigenlijk een beetje afzijdig houden. Ja, totdat ze en, zelf en, werden aangevallen. Ja, en toen het het, als ze het ja. zelf worden aangevallen. En die hele politiek was natuurlijk gericht op, op, op de vrede te bewaren. Want zodra, zodra we dus een harde vuist gaan maken en zeggen van nou, dit kan niet. Dan heb je dus een Wereldoorlog. Ja. En op een gegeven moment konden, ze, konden de Engelsen die konden natuurlijk het niet omheen. Toen Nederland werd binnengevallen en toen, nou ja, goed. Toen het ja. toch niet zo allemaal goed liep. En toen moesten ze wat doen. Maar toen had, had, had Duitsland had al een behoorlijk behoorlijk leger op, op, op touw gezet. Uh, die had al, uh, ja, het broeide natuurlijk al heel lang na de Eerste Wereldoorlog. Uh, vrede en dat soort dingen en zo. Dus, mm -hmm. Maar ja, ik vraag me dus af of, dat, of de Russen. En ik kan me heel goed voorstellen hoor, dat je zegt: weet, je bent er bang voor. Want ja. uh, ik ken wel meer mensen die er bang voor zijn die zeggen dit, dit, dit, dit kan gewoon heel erg fout lopen. En ja. uh, weet je wat ik me ook afvraag, Erik? Mm -hmm ja dat is een gek dat is, dat, is gek, maar dat <laughs> ik vraag me dus af wat stel je nou voor hè als Donald Trump was herkozen tot de president van Amerika ja yeah. wat dat dan ja hoe hij dan gereageerd zou hebben hoe hij uh, ja, hoe Amerika zich dan had opgesteld. Ik omdat... denk op een hele andere manier. Ja. Ik denk dat Amerika gewoon, uh, zeg maar, uh, de Oekraïne had erkend als uh, naverland. En die hadden gewoon gezegd: van hé, hey, dat, uh, dat uh, flik je ons niet. Want, uh, want Trump is natuurlijk iemand die hield van heel veel machtsvertonen. Hè? Dus uh, die had dat echt. Die had volgens mij gewoon zijn leger daarheen gestuurd. Die had gezegd: van ja, jongens. Het is ja. nog wel geen NAVO-land, maar dit, dit laten we niet over ons heen gaan. Die mogen niet verder als Rusland klaar. Dat maar denk ik hoor. Hij was ook met Rusland. Hè, sorry? Nou, hij was, hij was natuurlijk. Poetin was, was, was nou, niet zijn grootste vriend, maar dat was zeker niet zijn grootste vijand. Nee, maar ja, dat, was, uh, dat is de huidige president Biden. Die had ook nooit een hekel aan Poetin. Want die heeft ook diverse meetings met hem gehad, aan de telefoon gehangen. En je ziet ze ook handjes schudden hè, voordat die oorlog begon. Dus dan heb ik zoiets van, ja... Het, het, het, het, is, het, is, het, is, het heeft allemaal twee kanten, snap je wel? En er is trouwens nog wat aan de hand, Guy. Hè? Want dat is, dat is misschien ook wel vreemd. Uh, er woont uh, familie van mij, onder andere uh, ook in Rotterdam. En daar komen nog steeds schepen uit Rusland binnen. Hè? En mijn vraag is, moet je dat nou boycotten bijvoorbeeld? Moet je bijvoorbeeld zeggen van, zo'n schip mag de haven niet meer in? Want dat speelt nu ook, hè? Van, moet je dingen gaan stoppen? hè Want het museum... ...in uh, Amsterdam... Uh, ...de her, hermitrage... ...is dat? Ja. Die, uh, ja, die, die uh, rust eigenlijk... ook ...op het museum in... Uh, uh, ...wat is het? In uh, Moskou of in... Uh, ...Leningrad... ...volgens mij is dat, hè? Zeg ik dat goed? Ja. En uh, ja, dat museum is nu al gesloten... ...dat is nou ook gewoon dicht. En uh, die boten uit ja. Rusland... ...komen ook nog gewoon binnen... Uh, Russische winkels uh, heb je natuurlijk ook in Nederland. Die worden momenteel ook geborkeld. Uh, sommige zijn al gesloten omdat ze zich bedreigd voelen. Want zo is het. Want ja, ten, heel, heel veel mensen scheren dat over één kam. Hè. Die zeggen jij bent de Rus, dus jij, jij bent nu de vijand. Ja, dat klinkt misschien hard wat ik nou zeg, maar dat wordt echt gedaan nou. Hè. Mensen voelen zich nu echt, terwijl ze er niks mee te maken hebben eigenlijk. Weet je, maar daar wilde ik het dus, daar wilde ik het dus ook wel over hebben. Want als je dus... En dat is natuurlijk een hele andere situatie die je nu... Uh, na de Eerste Wereldoorlog en nu, dat is een andere situatie. Maar als ik je even mee, mee terugneem... Hè, want ik, ik weet dat jij, uh, dat jij veel oorlogs soms kijkt. Ja. Yeah. Dus, maar goed, na, na die Eerste Wereldoorlog... Toen, uh, nou, toen werd er gezegd natuurlijk van... Nou weet je, uh, Duitsland is overal de schuld van. Dus we gaan Duitsland gigantisch... Um, beperken in groei, in wat ze kunnen doen. En ja. in, in kleine in leger. Ze mochten geen groot leger het, meer het hebben. Een, ze mochten geen leger hebben. En, sport. en dat, dat, dat zorgt dus voor een gigantische inflatie in, in, uh, in Duitsland en heel veel onvrede. En dat is eigenlijk een soort van broeienest geweest voor, voor Hitler. Ja. Uh, dus, dus als je dus Duit uh, Rusland dus heel erg gaat isoleren, dus echt helemaal, helemaal gaat afsluiten. Dus dat je er ook bijna geen contact meer hebt en dat je dus alles gaat afsluiten. Hoe, hoe ja, gooi je dan nog meer olie op het vuur Waardoor dus iemand als Poetin tussen de, tegen de Russen kunnen ze, kan zeggen van, ja weet je wat, zie je wel, dat, dat, dat Westen dat is niet, uh, dat is allemaal tegen ons, want uh, ze boycotten echt alles. Ook jullie, hè? Jullie, hebben er, uh, jullie zijn gewoon de Russische bevolking en op die manier dat die dan de Russische bevolking achter zich kan krijgen, dus, dus dat, dat, je, dat is eigenlijk een soort van, uh, ja, van tegengewerking. Ja, terwijl je niet moet demonstreren. Want uh, als ik dat ook zag vorige week. Uh, heel veel demonstraties in Rusland. Hè, nou, die worden gewoon hardhandig gewoon, uh, weggehaald. En uh, die zie je ook niet meer terug hoor. Die, die, die zijn gewoon voedsel. Ja, ik hoef niet, niet te vertellen wat ermee gebeurt. Maar uh, je ziet ze niet meer. hè Zoals de vorige Het was al. Ik weet niet of je dat beeld ook gezien hebt van die oude vrouw. Van een jaar of uh, vijf of wat was het? 90. Over de negentig was ze. En die had ook in, in een concentratiekamp gezeten in Duitsland, volgens mij, als ik het goed heb. En die was nu aan het demonstreren tegen de oorlog die nu aan de gang was in de Oekraïne. Dat waren ook hartverscheurende beelden. Die vrouw werd gewoon ja, hardhandig eigenlijk, gewoon meegenomen hè, door die militaire politie. Ja, laat we het zo zeggen. Volgens mij wordt het heel erg druk in uh, Siberië. Volgens mij, ja. Ja. ja. In Siberië worden ze allemaal naartoe verbannen. Ja, ja. Erg... Als ze er, er wordt... naartoe verbannen worden, hè? Want uh, Volgens mij gebeurt daar vooral iets, dat er toch minder mensen naartoe hoeven. Ja, ik, ik, ik vrees het <lacht> ernstig. Ja, Ja. Nou, ja, we, ja, we, we houden het in de gaten. Maar ik, weet je, Erik, ik kan me wel voorstellen hoor, dat je denkt, weet je, het is niet zo ver weg. En het, het is natuurlijk, Nederland is zo gigantisch klein. En ja. Nederland heeft heel veel buitenland. En dat buitenland is behoorlijk dichtbij. Ja, dat klopt. Het is heel erg dichtbij. Ja. Dus uh, ik heb ook nog eventjes uh, lopen kijken bij mij in de straat. Ja, dat doe je dan toch automatisch, weet je wel. Van, we wonen hier eigenlijk een Russen. Als je dan een Rust tegenkomt, wat doe je dan? Nou ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik zal het normaal tegen doen, maar... Ja, in mijn achterhoofd speelt natuurlijk wel mee als straks de Russen hier komen. Er, er zijn zelfs Nederlanders die durven ook niks meer over die oorlog te zeggen. Hè? Die durven bijvoorbeeld ook niet meer die Russen zeg maar, af te kraken. Hè? Want dat, dat maak ik ook mee. Want die zeggen, ja, ja, ja, ja, ik, ik, ik weet niet toch wat ik ervan moet denken. Ja, ik weet wel wat ze denken, maar ze durven het niet meer te zeggen. Want ze denken, stel dat die Russen straks in Nederland het voor het zeggen krijgen, dan ben ik de eerste die opgepakt wordt, weet je wel. En dat was ook voor die Tweede Wereldoorlog, hè, voordat die Duitsers Nederland binnenkwamen, waren er ook heel veel mensen die zagen, die zagen de, ja, de poepel al hangen. Die dachten, straks komen die Duitsers hier, ik zeg niks meer, ik hou mijn mond dicht. Maar dat, dat vind ik dus op zich wel interessant. En wat er, daar wilde ik dus eigenlijk over hebben, over dat, over dat ja, in het goed Nederlandse cancelen van de Russen. En dan denk ik je weet je wat, heel veel Russen die zijn er eigenlijk ook gewoon, gewoon tegen. Het is natuurlijk een regime. Ja, natuurlijk. En, en gaan we dat regime gelijk houden aan, aan, aan, aan de mensen. Net als dat je zegt, nou, uh, al die Chinezen die zijn ook maar uh, mensen, die, die, die schenden ook allemaal de mensenrechten, hoewel het eigenlijk het regime is. Van, van China yeah. dat, uh, dat dat doet. En niet zozeer de, de mensen or, or op zich. Dat is net zoiets als als de Nederlandse regering iets zou doen. En heel veel Nederlanders zouden daar tegen zijn. Maar Nederland is een, een dictatuur. Zeg je voor dat dat zo zou zijn. Hè. Yeah. Dan, en dan heb je dus discriminatie tegen de Nederlanders. Hoewel de Nederlanders denken van ja, maar weet je, dat, dat zijn wij niet. Wij worden hier ook onderdrukt. Dus die, die hebben eigenlijk te maken met. En de onderdrukker. Yeah. Uh, in, in Rusland, Poetin natuurlijk. En, en dan ook nog eens dat, dat, dat alles, alles gewoon. Uh, ja, kapot gaat. En, en, en dat ze dus, dus... Dus ja, ze zitten dubbel in de aap gelogeerd... om het zo maar eens even te zeggen. Ja, terwijl er ook heel veel Russen zijn... die het wel eens zijn met Poetin hoor. Want uh, je, je ziet op tv natuurlijk ook heel veel mensen... die, het, die uh, niks zeggen. Dus die, die, die houden wijselijk hun mond dicht. Er zijn ook mensen die voor de camera... een beetje geblindeerd uh, hun mening ventileren... dat ze er tegen zijn. Maar je ziet ook mensen... Die volgens mij ook overtuigd ervoor zijn. Hè? Want die, ja, er zijn ook in de Oekraïne natuurlijk heel veel mensen uh, die, uh, die heel graag weer bij Rusland willen horen. Hè? Die heb je natuurlijk ook. Hè? Dus ja, het heeft. dat zei ik eigenlijk ja. aan het begin al. Het heeft allemaal weer zijn weerskanten. Hè? Uh, de een vindt dat, de ander vindt dat. En ja, je moet het eigenlijk vanaf alle kanten bekijken. Maar ja, we zitten nog wel met die oorlog. En ik denk dat we daar ook nog even niet vanaf komen. Nee, het is ook, het is ook lastig hè, om dat van alle kanten te bekijken. Want als je, dat, als, je dat, als je dat gewoon kijkt, dan is het Oekraïne als een onafhankelijk land. En een ander land valt een onafhankelijk land binnen. Ja. En met heel veel geweld. Uh, nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn de feiten. Het ja. is een land die is binnengevallen, dat is een feit. Ja, stel dat, dat uh, Nederland dat, dat zou doen, uh, Jan Willem. Stel dat Nederland een land binnenvalt uh, wat uh, nergens bij is aangesloten. Wordt er dan ook niks gedaan? Ja, het, het, misschien een rare bewoording wat ik nu doe. Maar stel dat Nederland, nou ja, noem ze noem zomaar een land wat nergens uh, bij aangesloten is. Nou, daar, daar, daar zegt je me wat, Erik. Ja. Want, want als je nou even naar Afrika kijkt, hè, er, zijn, er zijn natuurlijk economisch gezien, is er weinig te halen in Afrika. Dus, ja. dus daar, daar worden ook gewoon landen worden gewoon overgenomen. Er zijn gewoon uh, burgeroorlogen en er ja. worden gewoon mensen massaal uitgemoord. Ja. En, en, en daar is dat Westen, is dan ja, hoor je daar niet zoveel van. Nee. Um, Oh, trouwens, trouwens, ja, ik weet niet, hebben we nog tijd of niet? Ja, we hebben nog eventjes. En dan heb ik een uh, Oekraïens liedje, dat is misschien wel leuk. Oh, ja, mooi. Ik wil het eventjes hebben over het Westen. Want wat is nou het Westen? Want als je dat eventjes nagaat, uh, de wereld is rond, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat, dat, is, dat, dat is niet zo, uh, ja. is dat niet zo nieuws. Maar... Nee, anders komen we op een andere discussie van de volgende keer natuurlijk, hè? <laughs> maar wat is het Westen? Want als, dus, uh, als ik dus hier in uh, in Australië, als ik dus naar het westen ga, dan kom ik dus in en uh, dan kom ik in het in, in wat jullie kennen als het Midden-Oosten. Maar dat, daar kom ik als ik naar het westen ga, kom ik daar terecht. En als ik naar het oosten ga, kom ik in, uh, in Amerika terecht. Dus wat is het westen? Wat is het westen? Ja. Ja, maar ja kijk, het, het ja. westen, voor mij is het westen is, is als ik het hè, als ik het geografisch bekijk, is het westen is eigenlijk uh, ja gewoon gewoon, gewoon wat we wat we het Midden-Oosten noemen. Dus alles is zo gefocust ge, ge, ge, ge op het oude, uh, de oude machten. De oude macht van Europa, de oude macht van Engeland. En die hebben volgens mij heel gekeken van... Nou, wat is bij ons het westen en wat is bij ons het oosten. En ja. dat noemen ze nog steeds het westen. En dat noemen ze nog steeds het oosten. Hoewel voor uh, de helft van de wereld dat niet geldt. Nee, terwijl ik nu in Nederland in het zuiden zit. Als we het toch even over de windrichtingen hebben. Goed, uh, we gaan even muziek draaien. Uh, een liedje uit de Oekraïne... dat ooit met het Songfestival heeft meegedaan... Oh, luister, cool. ja, luister met aandacht, want het heeft nu in een keer een hele andere lading gekregen. Uiteindelijk best wel leuk, want uh, liedjes uit de Oekraïne en zo die, uh, die werden wel eens natuurlijk gedraaid... ...maar nu zijn ze massaal in de playlisten gezet op uh, diverse, uh, diverse streamingdiensten. En ja, dit is een van die liedjes, hè. Uh, Torvald en Time heet het liedje. En wat ook leuk is, uh, Jan Willem, is dat uh, andere liedjes zoals Rutje Kot, Met Vrede, uh, Ze Zijn Terug... Uh, Zulke soort uh, liedjes. Ja, ja, die ja. komen nu echt weer helemaal in die playlisten te staan. Want mensen gaan dat weer massaal uh, streamen of draaien. Ja, dat is, dat is wel weer, weer, weer interessant. Uh, over, over streamen en draaien gesproken. Uh, we begonnen het uh, programma met Stromai. Ja. En daar ben jij... Uh... Een fan van. Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Ik vind het interessante muziek. Uh, Stromaj die, uh, die heeft natuurlijk, we weten het verhaal. Hè, die heeft eerst heel veel muziek gemaakt. Toen is hij gestopt met muziek maken. Want hij had het gehad. Toen, uh, toen heeft hij in de schilderijkunst is hij gegaan. Hè. Toen ging hij schilderijen maken. Ja, uh, hoe extreem kan het? Uh, allewel, het hoort natuurlijk allebei een beetje bij elkaar. Hè? Muziek maken is een kunstvorm, schilderijen ja. is natuurlijk een kunstvorm. Ja. Ja. Nou, toen, uh, toen heeft hij een, uh, nogal een depressie gehad. Hij uh, had zelfs uh, zelfmoordneigingen, als ik het allemaal goed begrepen heb... Uh, uit uh, de berichten die de wereld in zijn geholpen. Toen daarna toen is hij weer muziek gaan maken. En uh, toen heeft hij uh, La andere opgenomen. Dat liedje ken je, want dat is de nieuwste plaat van uh, Stroomai. En dat gaat dus over, uh, ja, over depressies en over zelfmoordneigingen en ja eigenlijk uh, over uh, ja, het kwade in je hoofd. En wat niet veel bij liedjes gebeurd is, het is natuurlijk wel eens met liedjes gebeurd, maar niet zoveel. Dat gebeurt met dat liedje van Stromae, gebeurt al dus nu. Die wordt dus echt uh, zeg maar gebruikt ook bij meetings van mensen die dus zelfmoordneigingen hebben of ja... Verkeerde gedachten eh, zeg hebben. Maar. Op de website van Huiselijk Geweld eh, werd die eventjes zeg maar, gelinkt. Dus het liedje heeft ook heel veel discussies zeg maar, eh, naar boven gebracht. Over, ja, over iets wat ja, van deze tijd toch erg momenteel aan het opkomen is. Dat mensen het leven niet meer zien zitten. Ja, dat, dat, ze toch, dat, dat, dat ze het een beetje uh, bespreekbaar maken. Hè. Trouwens, over, uh, over ja, dat onderwerp, dat is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Hè. dus ja, dit, heel dit, dit moeilijk. Zelf, zelfarm en dat soort dingen en zo. Maar ze hebben wel eens gekeken, dat uh, dit heb je misschien wel gemerkt. Hè, dat, dat ze dus, aan de ene kant moet je het natuurlijk bespreekbaar maken. Je moet erover praten. Je moet, moet het vooral niet, uh, niet gaan verzwijgen. Nee, en op uh, maar niet. Maar aan de kant nee. moet je ook heel voorzichtig zijn met hoe je dat in de media gaat, uh, gaat vermelden. Um, het was eerst altijd zo dat ze, en dat is nog zo trouwens, dat, ze, dat, dat lang niet al die zelfmoorden komen natuurlijk in de kant. Uh, Nee. Daar is ook wel eens onderzoek naar gedaan en gekeken van nou goed, als we dus een zelfmoord, um, als we zo'n bericht over doen hè, en uh, als het dus een, vooral als het een idool is of iets dergelijks, en we zijn daar niet verzet mee, dan zie je dus een hele golf aan, aan, aan, aan zelfmoorden um, onder de... Onder soort van of fans Of onder mensen die in gelijke omstandigheden zitten. Ja, en zo. Of, of, of, of mensen die net op het randje zitten. Van wel of niet doen. En dan zien ze dat iemand het gedaan heeft. Nou ja, ik doe het ook maar dan. Weet je wel? Ja, ja dat, dat zie je ook wel. Maar, maar ik heb wel. Uh, ik heb, ik heb zo'n. Uh, first aid mental health training gedaan. Het is een soort van. Uh, uh, EHBO, maar dan voor. Uh, uh, ja, voor de mentale gezondheid. Hè? Mm -hmm. En daar wordt heel duidelijk in gezegd. Van, nou, als je dus iemand ziet. die dus. Bepaalde neigingen heeft, hè, dan, uh, dan, moet je dat, dan moet je dat vooral uh, niet verzwijgen. Dan moet je dat vooral benoemen. Dus, maar, maar wel slim. ...dus Dan moet je zoiets dus zeggen: van ja, weet je, uh, mensen in jouw situatie, die denken wel eens aan, uh, hè, aan, aan, aan zelfmoord. Uh, ja. Is dat bij jou ook zo? Omdat je dan. Ik dacht al van, oh, brengen ze dan niet op een idee? En toen zei die trainer van, nee, nee, nee, je brengt ze niet op een idee. Want als ze het idee hadden, dan, dan hebben ze dat al lang. Ja, wat, wat, dan, netjes... wat je dan, wat je dan ja. ook wel eens in films ziet, uh, zeg maar. Dat als bijvoorbeeld iemand op het randje staat om naar beneden te springen... en dan zie je dat nog wel eens in films gebeuren... dan gaat er iemand naast staan en die praat dan met die man en zegt van... nou, spring maar hoor. Net als bij de Titanic weet je wel... dat Leonardo DiCaprio tegen de dame in spe... Uh, Kate Winslet zegt, die aan het begin van de boot zit van nou jongens, ik doe mijn schoenen uit... want als je springt moet ik erachter na... want ik moet je gaan redden en bla bla bla... en ja, uiteindelijk springt ze dus niet... en mensen die springen dan niet... want je gaat het benoemen... dus mensen worden ja, misschien op het laatste moment... toch nog in een keer verstandig... Uh, tussen haakjes... want ja je weet natuurlijk niet wat hun beweegheden ja. zijn... Maar, uh, ja, en je ziet het ook vaak die mensen, hè? als mensen zelfmoordpogingen doen. Want meestal zijn het er stille genieters, hè? Mensen van, oh, dat had ik nooit gedacht, weet je wel, dat had ik nooit uh, in hem gezocht. En, ja, want die mensen komen vaak ook niet naar buiten, hè? Met hun problemen, hè? Nee, maar, maar het, weet, je, het, weet je wat jij zegt, is dus over die films en zo. Maar, het, het, het, um, ja, het idee een beetje achter dat benoemen dat was meer om, om contact te blijven houden met die persoon. Dus niet om het. Nou spring maar, maar meer om te zeggen van meer om te kijken van hoe serieus die problemen nou zijn. Yeah, en als het dus echt serieus is, dan moet je gewoon een professional inschakelen en zeggen van nou, ik heb dit nummer uh, uh, bijvoorbeeld, in Nederland is dat 0800 0113 dus mochten mens, mocht mensen door dit gesprek een beetje heb, problemen komen, dan moeten ze echt even bellen met 0800 0113 yeah. um, maar het is meer omdat je dus, dan, dan, dan kan je dus ook echt actie ondernemen. Dus als het dus echt ernstig is, en hoe weet je dat? Ja, ik ben geen psycholoog, maar uh, bij die training zeiden ze iets van, ja, je, kijk, als je, als je hoort dat mensen plannen hebben en ze hebben dat helemaal uitgewerkt, dus ze weten al precies welke treins ze, trein ze gaan gebruiken, ja. wanneer het een rustig moment is en dat soort dingen. En hoe, hoe gedetailleerder dat plan is, hoe ernstiger het is. Ja. En dan moet je dus eigenlijk ervoor zorgen dat die mensen, niet alleen maar dat ze gaan bellen, maar dat, dat jij er dus bij bent als ze gaan bellen. En als die persoon dan aan de telefoon hebben van bijvoorbeeld zelfmoordpreventie, ja. uh, dat, dat je dan pas gaat zeggen van oké, okay, nou laat ik je even alleen. Maar niet, niet zo van nou gaan we naar huis en bel maar eventjes. Nee, nee, nee. Maar ja, de kans is natuurlijk heel klein dat je zulke mensen tegenkomt, hè. Want uh, net wat ik ah. nu ook zeg, ze praten er niet vaak over, hè, in gezelschap, hè? Nee, maar als je dus een baan hebt waar je dus, uh, in contact komt met, met, hè, met duizenden mensen of duizenden studenten of zo, ja. dan gaat het gebeuren. Ja, en je, en je kunt het ook vaak ja. zien, hè, van iemand die een beetje, ja, een beetje alleen is, die vaak niet uh, meedoet met dingen, die uh, ja, toch een beetje in de collegezaal, denk ik, hè, ik ben natuurlijk ook niet een expert daarin, maar die in de collegezaal uh, toch een, be een bepaalde houding heeft, dat, dat zou je het ook aan kunnen zien, hè, zeggen ze. Dus, uh, ja, goed. Het finesse is juist dat je dat, je dat dus niet altijd ziet. Hè? Dus, je, dus ook wat je net zei, hè? Van, van oh, dat had nooit gedacht van die persoon of nee. zo. Hè? Maar dat, dus je hebt mensen die dit dus heel erg laten blijken, maar misschien zijn het juist wel de mensen die dat niet zo laten blijken. Dit is eigenlijk vanuit, vanuit de buitenkant: hè? het is alles goed en nee. zo, er is allemaal niks aan de hand. En, nee. en, en, en, maar goed, het is allemaal zo zwaar, zwaar, is zwaar, zo zwaar, onderwerp. Heel, heel door, zwaar onderwerp, en... ja. <laughs> ja. Ja sorry. Ja, ja, nou ja, ja. Het, het, het heeft toch een linkje, want de Anvers, dat heeft daar toch mee te maken. We gaan even een kort stukje laten horen, komen nog heel even terug. En dan uh, sluiten we het programma alweer af en dit is het alweer gebeurd. Een klein stukje van uh, Stroomaai met uh, de Anvers. Hey.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 Ja, we kunnen niet helemaal draaien, want uh, het zit er weer op voor dit, uh, dit uh, ja, praatprogramma. Ondersteboven. Guy, uh, het was even zonder mate, want helaas, die is uh, na een verjaardag. We merken trouwens wel dat Maarten er niet is. Hoor. In de zin van dat die uh, Ja, als je als je regisseur niet hebt, dat is net zoiets als de ouders van huis zijn, dan dansen de muizen. Ik bedoel. In, ja, inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik vind het ma ik Dit vond ik leuk, maar ik vind het Maart ook wat makkelijker. Want dan kan ik ook ja, af en toe een ja. bakje koffie pakken. Ik kan even oh, oh, oh. rustig zitten en zo. En nu uh, doet de grote robot uh, de muziek. <laughs> dus... Ja. Uh, Hey, uh, watersnood is weg. Uh, de oorlog die blijft ook nog wel eventjes doorgaan, denk ik. Nou, het album van Stromaai is uit. Maar er zijn verkeerde persingen uitgekomen. Want hij sloeg over aan het begin. Ik heb al drie van die LP's binnengehaald. Maar helaas, de eerste dubbels slaan over. Dus ik denk dat er iets verkeerd gepest is. En ja. waar hebben we het nog meer over gehad? Over angst natuurlijk, maar dat had ook weer de link met die oorlog. Ja, ik denk dat we er doorheen zitten, Guy. Het is klaar? Of kunnen we het nog heel eventjes hebben over, over hoorders, want daar zouden we het ook nog over hebben. Dan moet het, we het heel kort, het kan in een minuutje of? Ja, het kan in een minuutje. Oké, okay, ga je gang. Nou, de vorige keer hadden het, het gehad over hoorders, de mensen die dwangmatig allerlei dingen verzamelen, wat eigenlijk allemaal proef is. En dan heb ik door dat, ik heb mijn zoon uitgemaakt voor hoorder, want dan gingen ze een kamer opruimen. Nou, En toen, toen vonden we echt een of ander voordje dat heel oud was, had Hij had hier echt helemaal niks meer aan. Toen zeiden van ja, ik bewaar het, want ik vind de kleuren zo mooi. Hmm. Ja, en jullie hebben ook geen de dag, hè? Of Koningsdag daar in Australië. Als had je het kunnen nee, maar de, verkopen... maar dat spul wil ook echt niemand hebben, hoor. Dat is echt... de ben je gratis weggeven. Niemand wil dat hebben. Oké, okay. hey, Guy, het was hartstikke leuk. En uh, wij spreken gewoon volgende week weer af. We gaan eruit met een liedje van Fats Domino. En uh, ja, uh, ik kwast ik, ik er weer ondersteboven van. Heel mooi. Tot volgende week. Kudij. Doei, doei. Goodbye, Joe. me gotta go, me oh my Me gotta go, pull up here or the vine My boy, spin it, boy, me oh my Son of a corn we'll help make fun on the vine Jambalaya, cross-leaf pie, Pelecombo Cause tonight I'm gonna see Mama, tell me Bro Joe baby give So run home and he help on the bike